De Kopermijn, een hoorspel in zes delen... gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. Vierde deel, tijdvak 1858 tot 1874... Mr. Henry, hier hebt u uw hoed, uw stok en hier zijn uw handschoenen. Dank je, Tim. Wilt u wel geloven, Mr. Henry... dat u, zoals u daar staat, het evenbeeld bent van uw oom Henry' Zaniger. Werkelijk? Ja, u lijkt op hem als twee druppels water. En niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Zo? En hoe zag mijn oom Henry aan de binnenkant er wel uit? Nou, het was een beste hartelijke jongen die wist wat werken was. Je bent een vleier, Tim. Waarom zou ik geen complimentje mogen maken? De goede dagen zijn teruggekeerd op Glamheer, Ook voor ons bediende. Dankzij u en uw vrouw. Alles gaat tegenwoordig weer ordelijk toe. Net als in de dagen van uw grootvader Zaliger. Toen uw broer Johnny hier, heer en meester was... Nou, van de doden niets dan goed, zeggen ze wel eens. Nou, stil maar, Tim. Mijn broer Johnny is gestorven... en daardoor behoort alles wat hem betreft tot het verleden. Nou, dat is zo. En ik wil er ook maar liever niet meer aan denken. Zal ik nu het rijtuig maar gaan inspannen, Mr. Henry? Doe dat maar. meneer Callahan zal wel dadelijk komen. Vergeet niet om voor mijn vrouw een reisdeken in het rijtuig te leggen, want het is schuur. Ik zal erom denken. Oh, daar is uw vrouw. Goedemorgen, mevrouw. Ik ga vast inspannen. Uitstekend, Tim. En Catherine, voel je je opgewassen tegen de rit naar Armoor? Wel ja, ik voel me best... Bovendien zou ik niet graag ons wekelijks ritje naar Artmore willen missen, dat weet je. Die tocht zondags naar dat mooie oude kerkje, dat voel ik als een soort bedevaart. En ik amuseer me iedere zondag kostelijk met de preek van mijn brave vriend Tom Callan. Wat kunnen mensen toch veranderen, Je had Tom als student in Oxford moeten kennen. Tom is een zeldzaam mens. Ik wist niet dat er op de wereld een vriendschap kon bestaan zoals hij voor jou voelt. Je hebt gelijk... En ik zou Toms vriendschap voor geen geld willen missen. Als je bedenkt dat hij zich om mij aan het willen in een gat als Doenheven heeft laten beroepen... en de kans op welvaart en bekendheid in een grote stad heeft laten lopen... Jij zou wel wat voor hem kunnen doen, Henry. Dat wil ik ook, als hij het me tenminste toestaat. Ach, dat is waar ook. Heb je de brief van mijn moeder nog gelezen? Ik heb de indruk gekregen dat zij niet in het paradijs leeft. Mm, dat betwijfel ik. Oh, toch wel. Jij kent mijn moeder niet voldoende. Na de dood van mijn vader was ze de eerste tijd de wanhoop nabij... Toen mijn broer Johnny stierf, scheen ze gebroken. Maar nu geniet ze weer volop van een vrolijke leventje. Zou dat nou geen schijn zijn? Zou ze zichzelf niet wijs maken dat ze geniet? Geen sprake van. Zeg, Kesselin, we nemen vandaag de nieuwe weg naar Ardmore. Die is van de week gereed gekomen. Je zult eens zien hoe prachtig het wegdek is. Grootvader Broderick zou er trots op zijn. Die weg is een grote verbetering, dat geef ik toe. Maar ik had liever gewild dat je het geld dat je daaraan besteed hebt... ...had gebruikt voor het verbeteren van woningen van de mijnwerkers. Het is treurig en schandelijk... ...dat die mensen met hun gezin in zulke krotten moeten leven. Kom, kom. Vind je die huisjes nou werkelijk zo slecht? Nou ja, ik heb misschien wat te veel alleen op de belangen van de mijn gelet. Maar goed, ik zal de huisjes laten opknappen en schilderen. Waarom laat je die tochtige houten krotten niet afbreken... ...en er stenen voor in de plaats bouwen? Mijn lieve kind... Besef je wel dat dat een vermogen zou kosten? De mijn heeft toch jarenlang een vermogen opgebracht? Zeker. Maar als ik de opbrengst van de koper mijn uitgeef... om paleisjes te laten bouwen voor de arbeiders... waar blijft dan een winst? De mijnwerkers verlangen geen paleisjes. Ze zijn tevreden met een behoorlijke woning. En ze werken zo hard dat ze daar recht op hebben. Ik zal zien wat ik voor ze doen kan... maar ik vrees dat ik er geen dank voor zal oogsten. Dank of geen dank... hun kinderen zullen het in ieder geval beter hebben... Maar kijk toch eens wat prachtig Hungry Hill vandaag is. Zie je hoe de zon op de top schijnt? Het is net of de berg gouden kroon draagt. Liefling, ik kan nooit enthousiast zijn voor Hungry Hill. Die heeft ons Brodericks veel geld, maar te veel ongeluk aangebracht. Ons beiden toch niet. Nee. Ons niet. Ons heeft Hungry Hill geluk gebracht. Of nee, toch niet. Jij hebt ons geluk gebracht. Jij en de dominee die eraan komt. Hallo Tom. Hallo Henry. Goedemorgen Catherine. Dag Tom. Hebben je oren niet getuid? Hoezo? Hebben jullie kwaad van me gesproken? Ik heb een boekje opengedaan uit je studententijd. Toen heb ik de zonde der jeugd begaan. Het zal wel niet zo erg zijn geweest. Zeg Tom, weet je wat de nieuwste grill is van Catherine? Mm -hmm. Ze wil dat ik de hutten van de mijnwerkers laat afbreken... en er stenen huizen voor in de plaats laat zetten. Ze zal wel nog ruïneren. Een prachtig plan. Het zal een zegen worden voor de arbeiders en ook voor jou... Want je hebt meer geld dan goed voor een mens is. Nou goed, ik stem toe maar op één voorwaarde. En die is? Dat ik eerst voor jou een behoorlijk huis laat bouwen. Dat bouwvallige huisje waar je nu in woont stort op een goede dag nog eens in. Ik voel geen behoefte aan een ander huis. Maar als jij er precies op staat, vooruit dan maar... Ik sta erop. Ik weet een mooi plekje grond met uitzicht op de baai. Je weet wel even buiten het dorp aan de rechterkant van de heuvel. Kan ik dat nu zomaar aannemen, Catherine? Henry eist dat je het aanneemt. Nou dan, ik vind het verbazend aardig van je kerel. Dankjewel. Mr. Henry, het rijtig staat voor u. En als ik zo vrij mag zijn, het wordt tijd. We komen, Tim. Ga je mee, Catherine? En jij, Tom, doe me eens een plezier en preek eens een keertje over... geeft een keizer wat des keizers is. Waarom wil je dat ik daarover preek? Misschien dat sommige pachters die onder je gehoor zitten... met dan hun achterstallige huur betalen. <lacht> Materialist. <lacht> Henry, Henry... Moet je nu altijd aan geld denken. Zelfs op het ogenblik dat je naar de kerk gaat. En, Mrs. Broderick, gaat u weer terug naar Frankrijk als het vijftig jaar bestaan van de mijn gevierd is? Of blijft u nu verder weer op Klommier? Zo oh, de feest voorbij is, ga ik terug naar Nice. Ook oh, zou het u het niet meer kunnen uithouden. In Nice is leven en zonder. Er zijn bloemencorso's en je bent vlak bij Monte Carlo. Oh, Hier is niet het geringste vertier. Hoe kunt u zoiets zeggen? Hier leven toch uw kinderen en uw drie kleinkinderen, Molly, Hal en Kitty? Het is me onbegrijpelijk dat u die niet altijd bij u wilt hebben. U houdt toch van ze? Ach, ja, natuurlijk. Maar ik hield ook voor mijn arme Johnny. Maar toen ik me eens een keer met zijn zaken, mijn moeder verzocht hem te verhuizen. Nou, ik zal me geen tweede keer in een dergelijk verzoek blootstellen. Henry is niet zoals Johnny was. Hij is veel meegaander. Uw zoon Johnny moet erg onbeheerst geweest zijn, is het niet, Mrs. Bradley? Ze noemde hem Wilde Johnny. Dat zegt genoeg. Mm -hmm. Hoe oh, ik heb zielsveel van hem gehouden en toen ik hem verloor is mijn haar in een paar maanden wit geworden. Ja, vroeger was het kastanje bruin. Ach ja, die Johnny was eigenlijk een stumper. Hij kon nergens rust vinden en hij beging de ene dwaasheid na de andere. Tot hij zijn laatste dolle streek uithaalde in een schunnig huis in sleen. Waar hij op een nacht zoveel dronk dat hij... Ach, ja... Henry heeft me die geschiedenis destijds verteld, ja. Oh, die kan heel doen even je vertellen. Johnny had een domheid begaan met een meid die Kate Donovan heet. Zij is later met de broer Jack naar Amerika gegaan. Goh, het is toen nog een groot oh. schandaal geweest. Dat gaat zo, ja. Het is voor Johnny zelf misschien maar beter dat hij niet meer leeft. Zwakke mensen als hij leiden een beklagenswaardig bestaan. Ach, dat deed de arme jongen. En uw zoon Henry is nu een zegen voor zijn familie en voor heel Doenheven. Ze zeggen dat hij veel weg heeft van zijn grootvader. En ook van zijn overleden oom Henry. Vindt u dat ook? Hij heeft die slimheid in zaken van zijn grootvader en de charme van zijn oom. Was zijn grootvader zo slim? Oh, dat verzeker ik je. En hij was zo hard als een steen. Hij liet zijn arbeiders ook op zondag werken voor een hongerloontje. Och. En toen ze zijn opstandje maakte, de Pardoes een dynamietpatroon tussen de mijnwerkers. Schandelijk. Oh, Best mogelijk. Maar daarna hebben ze nooit meer helletjes gemaakt. Wat moet een dergelijke optreden en haat gezaaid hebben bij de mijnwerkers? Dat spreekt... Kopertjohn was algemeen gevreesd en gehaat. Maar hij heeft toch maar de kopermijn ontgonnen en tot bloei gebracht. In ieder geval, hij was een man van formaat. God, behoede de mensheid voor zulke mannen van formaat. Ach, mijn zoon Henry heeft weer andere fouten. Welke zijn die dan? Oh, hij heeft geen ruggengraat. Hij laat zich te veel door anderen beïnvloeden. Bedoelt u mij dan misschien mee? <laughs> Jouw invloed zal hem geen kwaad doen. Jij bent dominee en je bent er een van de goede soort. Ach, maar hij loopt veel in de lijband van zijn vrouw... ...en die is veel te goed voor anderen. Volgens u? Maar volgens mij is Catherine een weldoende moeder voor de mensen... ...en dat vind ik prachtig. Jij toont je in ieder geval dankbaar. En dat is braaf van hm. jou, domineetje. Ik ben Henry en zijn vrouw zeker dankbaar. Al was het er om het mooie huis... ...dat ze tien jaar geleden voor me liet bouwen. Oh, daar komt je weldoener aan. Mon dieu, wat kijkt hij ernstig. Daar ben ik niet van hem gewend. Dag, Henry. Scheelt je iets dat je gezicht op onweer staat? Ik wil graag iets met u bespreken, moeder. Tom, wil jij mijn ogenblik excuseren? Natuurlijk, beste kerel. Ik laat je alleen met je moeder. Ik zal me wel ontfermen over je kinderen. Wat is er aan het handje, Henry? Moeder, wilt u even ernstig zijn? Ik kom zojuist bij Williams vandaan, van de rederij. Oh ja? Aardige baas, hè, die Williams? Williams vertelde me dat u vanmorgen bij hem bent geweest... en 500 pond sterling van hem hebt geleend... En dat u hem een paar maanden geleden uit Nice ook al 500 pond te leen hebt gevraagd. Zei dat? Dat zei hij. En hij voegde eraan toe dat u beweerd had dat ik u ertoe gemachtigd zou hebben... Wat moet ik daarvan denken? Oh, Henry, doe me een plezier en zet niet zo'n schoolmeestersgezicht. Dat kan het niet uitstaan. Waarom hebt u mij niet om dat geld gevraagd in plaats van het achter mijn rug om te gaan lenen? Oh, ik wou u niet lastigvallen, lieve jongen. Hey, maar moeder, het is toch hoogst ongepast om geld te lenen van een firma... onder een vals voorwensel dat ik u daar toestemming voor had gegeven. Het is alles oneerlijk. Oh, ik, ik heb geen verstand van geldzaken. Ik heb altijd gemeen dat alle geldzaken oneerlijk zijn. Maak u er geen gekheid mee. Ik heb tegen Williams maar gezegd dat ik ervan afwist omdat ik u niet wilde blameren. Maar ik vind het heel erg wat u gedaan hebt en ik kan zoiets geen derde keer accepteren. Ach, maar ik kan niet zo'n ophef van. William zei dat hij het bedrag met jou was al Ik wil niet dat u geld leent. En ik vraag me af waar het voor nodig is. Ik denk dat u een mooi inkomen hebt. Wat voert u eens hemelsnaam uit met uw geld? Ja, het vraag ik mezelf ook wel eens af. Het vliegt me gewoon door mijn vingers. Oh, mijn liefheid, nu wil ik er een vriendelijk gezicht van je zien of ik stap op de eerstvolgende boot naar Frankrijk. Ik kan geen verstandig woord met u praten. Oh, je zaagt zo lang door over hetzelfde onderwerp. Het irriteert me. Nu je je handen zo opheft, valt me opeens dat je, op dat je net zulke handen hebt als je vader. Hou nu begrijp ik waarom Catherine verliefd op je is geworden. De hemel hemelgever dat jullie altijd gelukkig zullen blijven. Z zeg Henry, welk japon zal ik op het feest aandoen? Die, die zwarte kanten met witte bloemen of die gele zijen met rode rozen? Dat moet u zelf weten. Ach ja, ik heb nog drie dagen tijd om erover na te denken. Oh, geef je ouwe moeder nou een zoen. Ik beloof je plechtig dat ik nooit meer één penny zal lenen. Ik kan niet boos op u zijn. Het heeft nooit iemand gekund. Hoi. Oh, ik zal je ook niet meer lastig hoeven vallen, want ik voel dat ik bij mijn terugkomst in Nice geluk zal hebben. Hoe bedoelt u dat? U praat net alsof u op de een of andere manier aan geld zult komen. Misschien. Misschien gebeurt dat wel. Stilte, stilte alstublieft. Mr. Broderick gaat spreken. Beste vrienden, op deze heugelijke dag... nu wij hier zo prettig bijeen zitten aan dit souper... ik niet als jullie directeur en jullie niet als mijn arbeiders... maar als vrienden die gezamenlijk belang hebben... bij de goede gang van zaken aan de kopermijn van Hungry Hill... wil ik geen lange redenvoering houden... want de appeltaart die opgediend wordt... zal jullie meer interesseren dan mijn speech. <lacht> maar één mededeling zal jullie niet onwelkom zijn... Vanaf vandaag wordt jullie loon met 10% verhoogd. Ik geef jullie deze loonsverhoging op voorstel en door voorspraak van mijn vrouw. Maar Henry... Het is vandaag precies 50 jaar geleden... Dat mijn grootvader John Broderick het contract tekende met Sir Robert Lamley van Dunkroon voor de ontginning van de mijn. Het eerste werk werd verricht door Cornishmen, omdat jullie ouders en grootouders van Doonehaven er aanvankelijk niet veel voor voelden mijnwerken te worden. Maar in de loop der tijden zijn de mensen van Doonehaven net zulke goede werkkrachten geworden als de Cornishmen. Beste vrienden, ik heb beloofd dat ik kort zou zijn en daarom eindig ik. Ik wens jullie vanavond nog veel genoegen. Geniet morgen van je vrije dag. En ik zeg jullie hartelijk dank voor de energie en de moed waarmee jullie je zware werk in de mijnen verricht. Ik spreek uit de grond van mijn hart de wens uit dat wij nog vele, vele jaren mogen samenwerken in vriendschap en harmonie. Tot welvaart en geluk van u allen. Ja, oh, oh. blij dat we weer thuis zijn, Catherine. Ik ben doodop. Wat een afschuwelijke atmosfeer was het. Het was om te stikken van de tabaksrook. Ik vond het een heerlijk feest, tante Elize. Er moesten veel meer van dergelijke vriendschappelijke bijeenkomsten zijn tussen patroons en arbeiders. Ja, jij houdt er zulke zonderlinge ideeën op naar. Maar ik zeg je dat Henrik later zal berouwen dat hij die loonsverhoging heeft gegeven. Waarom denkt u dat, tante? Omdat ik de mensen van Doenheven ken. Mijn vader zei altijd dat ze goedheid voor zwakheid aanzien... en dat ze weldaden alleen maar belonen met luiheid en bedrog. Het is maar gelukkig dat grootvader Broderick niet meer over de mensen regeert. En laten we nu maar over dit onderwerp zwijgen. Want per slot van rekening is Henry verantwoordelijk voor zijn daden... en hij weet heel goed wat hij doet. Zeg, wat vreemd dat Henry en Dominique Callahan nog niet terug zijn... Ze zouden dadelijk na nou ons vertrekken van het feest. Ze zullen opgehouden zijn. Nou, ik blijf niet op ze wachten. Ik ga naar bed. Dat zou ik maar doen, tante Elize. Oh, daar zijn ze al. Dag, lieveling. Dag, tante Elize. Goedenavond. Henry? Is er wat gebeurd? Ja. Iets heel onaangenaams. Iets ellendigs. Op de terugweg hebben we een man overreden. Tim kon er niets aan doen. De kerel was dronken en liep Pardoes onder het rijtuig. En... En zie en ik? Hij... Ja, het rijtuig is over meegegaan. Oh. Hij moet op slag dood zijn geweest. Wie is het? Jack Donovan. Jack Donovan? Ik dacht dat hij in Amerika zat met zijn zuster. Hij is blijkbaar teruggekomen. Hij was erg verminkt, maar ik herkende hem dadelijk. Dat hij nou juist onder mijn rijtuig moest komen, en nog wel op deze avond. Zeg, Henry, ik ga nog even naar het hospitaal waar ze hem opgebaard hebben. En dan ga ik zijn familie waarschuwen. Ik zal met eerst naar zijn oom Danny gaan en dan naar zijn neef Pat. Als je dat doen wil, graag Tom. Dag, Mrs. Bradwick. Dag, Catherine. Tot morgen, Henry. Dag, Dominic Callahan. Tot morgen, Tom. Het is een vervloekte geschiedenis. Maar ja, het was die kerel zijn eigen schuld. Nou, oh, die Jack Donovan is niets verbeurd. Ik betreur het alleen maar dat hij niet overeens is voor... en je broer Johnny koppelde aan zijn zuster Kate... Dan was Johnny en ons allen heel wat schande en verdriet bespaard gebleven. Laten we dat nog maar laten rusten, tante. Ah, wat heb je aan struisvogelpolitiek? Hm. Nou, dit met Jack gebeurd is, wordt die oude historie natuurlijk weer in geuren en kleuren opgerakeld. Dat begrijp je zeker wel. Ja, daarom hoeven wij dat toch nog niet te doen. Hm. Mijn opmerkingen schijnen je te hinderen, beste jongen. Maar nou, ik zal je niet verder prikkelen, hoor. Ik ga slapen. Wel te rusten, kinderen. Wel te rusten, tante. Wel te rusten. Wat heeft het voor nut om steeds weer het verleden op te halen... in plaats van alles te doen om het te vergeten? Ach, <tie> Wat is er nou? Moet je nou huilen omdat die vent... Hij was een waardeloze individu... en het was niet anders dan een noodlottig ongeluk. Je moet je dan niet eens in verdiepen, dat is je niet waard. Dat is het niet. Ik huil niet om Jack Donovan. Waarom dan? Denk aan Johnny. Hoe ongelukkig die geweest moet zijn. Ik had meer voor hem moeten doen. Wat zou jij nou meer voor hem gedaan kunnen hebben? Bovendien, Johnny is al twaalf jaar dood. Hoe kun je dan nu nog om hem huilen? Het kwam ineens in me op. Ik kan er niks aan doen. Maar dat is... Catherine, je houdt toch van me. Lieveling, waarom zeg je niets? Vader, mogen we binnenkomen? Zullen we zullen heel stil zijn. Maar zachtjes dan hoor. Ja. Moeder is nog erg ziek, ze moet rust hebben. Kom maar, kinderen. Ja, vader, wat hebt u daar? Wat is dat voor grote rol papier? Ja, vader, wat is dat? Dat is de tekening waarop jullie kunnen zien hoe ons huis verbouwd wordt. Oh, het leuk? Laten we die tekening eens kijken. Kijk, ja? Hier zien jullie de voorkant van ons kasteel, zoals die nu is. En daar zie je hoe die worden zal. Oh. Moeder vindt dat het prachtig wordt. Het wordt een paleis. Ik vraag me af wat we met al die kamers moeten beginnen. Wat is dat, vader? Dat wordt de hal. Hier komt een trap naar boven en op de eerste verdieping komt een soort galerij. En daar zullen we mooie oude schilderijen ophalen. Als moeder beter is, gaan we die kopen in Parijs, in Florence, eh, voor Rome, hè, eh, moedertje? Ik hoop dat ik meestal kan gaan. Ja, u bent nu al zo lang ziek. U moet nu maar gauw weer beter worden. Ja, ja, dat zal ik ook wel, Molly. Eh, kijk jongens, daar links komt een boudoir voor moeder. Ik heb er altijd naar verlangd om een kamertje voor mij alleen te hebben. Waar ik mijn brieven kan schrijven, waar ik niet gestoord word. Dat zul je nu hebben. En op het kasteel aan de vier hoeken komen torens, zoals de kastelen hebben aan de Loire. Wat is Loire? De Loire, dat is een rivier in Frankrijk. Oh, vader, mag ik niet een kamertje hebben in een van die torens? Ga ik daar tekenen en schilderen? Natuurlijk, haal. Jij krijgt een torenkamer. Oh, fijn. En ik? Jij, Molly, jij krijgt een kamertje naast onze slaapkamer op de eerste verdieping. Oh, fijn. En ik? Jij? Jij krijgt een kamertje in deze hoek, vlak tegenover Molly, der kamer. Oh, dat is goed. Oh, jullie zullen allemaal tevreden zijn. Eindelijk zal Klanmeer een echt kasteel worden. En als moeder weer helemaal gezond en sterk is, zullen we veel gasten ontvangen. En iedere keer dat een van ons jarig is, geef ik een feest. Oh, een Stil, oh, stil, stil, niet zo luidruchtig zijn. Dat kan je moeder nog niet hebben. Henry, ik. geef me eens een slokje water, wil je? Hier, moeder in jullie nog wel? Ik had je nog zo gevraagd om rustig te zijn. Nee, nee, het, het, het gaat alweer over. Ik voelde me alleen een beetje duizelig. Gaan jullie nog maar, kinderen. Het is al veel te vermoeiend geweest voor moeder. Beste kerel, overdenk alles nu eens rustig. Geloof me, jij moet op klant meer blijven ter wille van je kinderen. Molly is twaalf jaar, Hel tien en Kitty zeven. Dus ze zijn al oud genoeg om de dingen te beseffen en te voelen. Ze zijn gehecht aan het huis en aan de omgeving waarin ze opgegroeid zijn. Vergeet dat niet, Henry. Tom, je kunt praten zoveel als je wilt. Ik kan hier niet langer leven. Dat zal ik trouwens nergens kunnen. Mijn leven is verwoest. Ik begrijp wat je deur maakt Maar als je probeerde je verdriet te aanvaarden Zou je er minder onder gebukt gaan God heeft het zo gewild En dan moet je hem berusten Laat je verdriet niet overheersen door wrok en zelfverwijt. Ik heb Catherine vermoord en dat zal ik mezelf nooit vergeven Henry, je bent overspannen Catherine was niet sterk Dr. Armstrong heeft me gezegd dat er in Wendig al jaren iets niet in orde was Troost me maar niet, dat heeft geen zin het laatste kind had nooit geboren mogen worden, dat wist ik. Dr Armstrong had me gewaarschuwd dat Kesseren te zwak was. Hij kon even min als jij voorzien dat de geboorte van die de dood van je vrouw zou veroorzaken. Al dat gereden neer maakt me nog maar ellendiger. Ik ben je dankbaar dat jij en je vrouw de kinderen een tijd in huis wilt nemen. Maar ik hou het hier niet langer uit, ik ga weg. Weet je al waarheen je wilt gaan? Nee, ik ga ergens heen waar ik niet iedere seconde van de dag aan haar herinnerd word. Als je je leed wat meer kunt beheersen, kom dan terug. Mijn vrouw en ik zullen voor je kinderen doen wat we kunnen, maar ze hebben jou nodig. Dat zal ik ook niet vergeten. Ik zal niets vergeten. Hoe zou ik ooit kunnen vergeten? Vous voilà, monsieur, rue Rudelilla 47. Merci. Zet mijn bagage maar neer, die breng ik zelf al naar binnen. Alsjeblieft, is dit voldoende? Merci, monsieur. Mrs. Broderick is niet thuis, maar de sleutel van de deur ligt onder die losse vloertegel. Oh, dank u, mevrouw. Ik schijn niet verwacht te worden. Oh ja, hier heb ik de huissleutel. Mrs. Broderick legt hem altijd onder die tegel voor het werkmeisje. Ik ben de zoon van Mrs. Broderick. Ik had mijn moeder geschreven dat ik kwam, maar blijkbaar heeft ze mijn brief niet ontvangen. Dat is best mogelijk. U kent mijn moeder zeker wel? Zeggen we goedemorgen en goedenavond. En een enkele keer maken we wel eens een praatje over de heg. Maar ik ben nog nooit in haar villa geweest. Ik ben mevrouw Price. Misschien hebt u wel eens gehoord van mijn man, generaal Price. Hij is jaren geleden in India gesneuveld. En toen ben ik hier in Nice gaan wonen. Maar kan ik misschien niets voor u doen? Ik vind het zo zielig voor u dat u uw moeder niet thuis vindt. Wilt u misschien bij mij wachten en een kop lekkere Engelse thee drinken? Ik zou graag eerst naar binnen willen gaan en mijn bagage wegzetten. O, oh, uitstekend. Ik zal u even assisteren. Dat is heel vriendelijk van u. Ik moet zeggen, het ziet er wel rommelig uit. Ik dacht dat mijn moeder het comfortabeler zou hebben. Ja, ze is maar zelden thuis, dus ze zal het gebrek aan comfort niet voelen. Twee keer per week komt er een werkmeisje, maar die schijnt het huis niet al te schoon te houden. Het heeft veel weg van een varkenstal. Excuseert u mijn vrijpostigheid. Maar is uw moeder zo slecht gesitueerd dat ze er geen behoorlijk personeel op na kan houden? Mijn moeder kan alles krijgen wat ze hebben wil. Waarom ze in zo'n smerig, verwaarloosd villaatje woont, is maar een raadsel. Och, ik veronderstel dat uw moeder een van die mensen is die niet geven om de sfeer waarin ze leven. Nee, maar. Kijk eens, daar ligt die brief waarin ik haar mijn komst heb geschreven. Ach. Begrijp ik begrijp er hoe langer, hoe minder van. Mr. Broderick, ik stel u voor dat u niet langer over te penzen, maar ben bij mij kop thee te komen drinken. Ik zal mijn dienstmeisje zeggen dat ze hier de boel een beetje opruimt. Mag ik u voorgaan? Mrs. Price, ik neem uw uitnodiging graag aan. Maar wordt u niet boos als ik u de vraag stel... of u niet zelf generaal had moeten ruilen? Oh, Dat is wel meermalig gevraagd, ja. Wat hebt u het hier gezellig ingericht... Zeldzaam smaakvol. In tegenstelling tot uw moeder ben ik altijd thuis. Dus moet ik het wel een beetje geriefelijk maken. Alsjeblieft, Mr. Broderick. Proeft u die thee eens. En zegt u niet dat ze niet lekker smaakt, Want dat zou een grote desillusie voor me zijn. Die thee laat ik komen uit Darjeeling. En ik zet ze altijd zelf. Want niet één dienstmeisje kan dat. Ze smaakt inderdaad heerlijk. Gelukkig. Oh, wacht even. Ik moet mijn meisje nog opdracht geven voor de grote schoonmaak. Madame, Germane, neem een stoffen, een dweil en een emmer... ...en ga je naast de huiskamer van madame Broderick schoonmaken. En grondig. Goed, madame. U bent buitengewoon vriendelijk, Mrs. Price. Hoe zegt u dat mij niet te hard? Dat hangt helemaal van mijn stemming af. Bent u al lang wedunaar? Hoe weet u dat ik getrouwd geweest ben? Dat zie ik aan uw hele manier van doen. Heb ik het bij het rechte eind? Dat hebt u. Mijn vrouw is ruim drie jaar geleden gestorven. Dan hebt u een harde tijd achter de rug. Hebt u kinderen? Vier. Eén jongen en drie meisjes. Ah. De oudste, Molly, is vijftien. Toen mijn vrouw nog leefde, woonden we in Doenheven in Ierland... maar nu wonen we in Londen. Ach, juist. En u reist zeker veel. En dan laat u de zorg van uw kinderen over aan een gouvernante. Ja. Dat is niet goed voor ze. Ach, we hebben er al jaren en de kinderen zijn dol op. Omdat ze de baas over haar kunnen spelen. Oh, Dat valt nogal mee... Verlangt u nooit terug naar Ierland, Mr. Broderick? Of houdt u meer van Londen? Toen ik mijn vrouw verloren had, wilde ik weg uit Doenheven. En klant meer, mijn huis heb ik verhuurd, dus blijf ik vanzelf maar in Londen wonen. Het kan wel zijn dat ik binnenkort weer eens een paar dagen voor zaken naar Doenheven terug moet. Wat voor zaken hebt u? Ik ben eigenaar van de mijn Hungry Hill en ik heb wat land dat ik verpacht. Oh, bent u de eigenaar van de Hungry Hillman? Ja. Had u daar wel eens van gehoord? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Oh ja, dan begrijp ik dat u ze nu dan wel eens spoelshoogte gaat nemen hoe het met de exploitatie staat. De laatste jaren was het me totaal onverschillig. Nou ja, het is te begrijpen dat u er vlak na de dood van uw vrouw geen belang meer instelde. Maar het leven heeft nu eenmaal zijn eisen. En we moeten verder. Zo is het mij ook gegaan. Hebt u geen kinderen? Nee. Ik bleef alleen achter. En dat viel niet mee. Maar ik heb mijn tanden op elkaar gezet en maar doorheen geslagen. Ik woon nu al vijf jaar hier in Nice en ik slijt mijn dagen in serene rust. Waarom gaat u niet naar Londen? Londen is me te duur. Ik kan hier veel goedkoper leven. Ik heb maar een klein pensioen. Mijn moeder schijnt niet te komen. Ik zal toch iets moeten eten. Zou u mij het genoegen willen doen met me te gaan dineren? Oh, heel graag, Mr. Broderick. En dat doet me plezier. Laten we naar een restaurant aan de zee gaan. Daarna kunnen we nog een kijkje gaan nemen in het casino in Monte Carlo, als u het goed vindt. Oh, ik vind alles goed. Toen ik u daar zo zag staan voor de villa van uw moeder... ...kon ik echt niet denken dat onze ontmoeting zo prettig zou eindigen. Ik ook niet, want op dat moment was mijn stemming beneden nul. En die is nu beter? Beter dan die in maanden, in jaren is geweest. <laughs> Dames en messieurs, vet voor juur. Rien ne va plus. Droit, rouge, un père imant. Je hebt vals gedaan. Nu zijn we driegers. De nee gaat moet uitkomen. Madame, ik kan niet hebben uw interruption. Als u niet weet, ik zal dat laten uitgooien door een gendarme. Hoe oh, waag dat is. Het is een schande zoals jullie me besteld. Het casino moest afgebroken worden en jou moesten ze ophangen. Dat zouden ze in Engeland doen. Maar ik zal je wat krijgen afzetten. Ik zou je wat... Maar... U... Laat me los. Laat me niet aan. Ik laat me er niet uitgooien. Laat die dame los. dat is mijn moeder. Ik zal haar wel meenemen. Oh, Henry. Henry. Oh, die, het zijn dieven hier. Stil, stil gaat u mee. De, de heer. Dit is het branddruk. ...met Mrs. Price. Ik, ik wist niet dat je haar kende. U moet hier vandaan worden. Gaat u mee. Schrikkelijk. Dames en messieurs, vet voor U zult het toch met me eens zijn... ...dat het zo niet kan doorgaan. Dat spreekt vanzelf, maar... Wat u de laatste dagen hebt meegemaakt met uw moeder... ...dat is zo erg dat u niet krachtig genoeg kunt ingrijpen. Het is toch verschrikkelijk, Mr. Broderick, zoals ze de vorige week het casino werd uitgesmeten. Ze eindigt nog op het politiebureau. Ik zal ingrijpen, maar ik vraag mezelf af of ik er wel goed aan doe haar naar dat rusthuis te sturen. Nou, nog mooier. Heb ik me daarvoor uitgesloofd om alles te regelen? Ik ben u dankbaar voor uw hulp, maar de gedachte om mijn moeder te laten opsluiten hindert mij. Ach, uw moeder is toch volslagen abnormaal. Ze is bezeten door een speelkoorts en daar moet ze van genezen worden. Repos is een gezellig rusthuis. De geneesheer directeur vertelde me dat hij verschillende patiënten heeft, zoals uw moeder. En dat ze zich helemaal tevreden en gelukkig voelen. Hij zal niet zeggen dat ze zich ongelukkig voelen in zijn sanatorium. Oh, het maakt helemaal geen indruk van een sanatorium. Het is een villa met een magnifiek park eromheen, met een schitterend uitzicht op de Middellandse Zee. De gasten zijn er volkomen vrij. En ze worden volgens de modernste methode gecureerd. Ze mogen een hartelust roulette spelen, in een speelzaaltje dat er is. Wat? Ja, natuurlijk niet met echt geld, maar met fiches. Ze amuseren zich net zo goed als in het casino, met dat verschil dat ze niet geruineerd kunnen worden. Gelooft u me dan, nou, Mr. Broderick, ik heb het beste met uw moeder voor. Ik heb tegen de dokter gezegd dat ik haar vanmiddag zelf zal komen brengen. Laat ik dat nu doen en gaat u haar dan vanavond opzoeken? Ik weet niet wat ik doen moet. Oh, in dergelijke moeilijke gevallen zijn mannen hulpeloze wezens. Mijn man was net zo. Ik heb echt met u te doen. Als ik bedenk dat u de laatste jaren aan niemand steun hebt gehad. Ik weet alleen dat ik het eenzaam heb gehad. Ik ben ook eenzaam geweest. Maar ik heb nooit gepiekerd over dingen waar nu helemaal niets aan te doen was. En dat moet u ook niet doen. U moet flink zijn. Ben ik dat dan niet? Waarom kijkt u dan zo bedrukt als ik u een goede raad geef? Ik geef er veel van of u me niet vertrouwt. Ik vertrouw u volkomen. Nou, dan zijn we het eens. Ik ga nu naar uw moeder. Ik zal alles voor haar inpakken wat ze nodig heeft. En dan breng ik haar naar Mon Repos. Ik hoop in Semons naam dat ze het daar goed zal hebben. En dat ze zich er niet ongelukkig zal voelen. Als u haar vanavond gaat opzoeken, kunt u zelf zien hoe ze het er heeft. Binnen. Mijn naam is Broderick. Ik kom mijn moeder bezoeken. Oh, komt u binnen. Maar blijf u niet te lang. Ik moet alles nog in orde maken voor de nacht. Goed, zuster. Oh, dag, Henry. Dag, jongen. Hoe is het ermee, moeder? Kunt u zich nogal schikken in deze omgeving? Oh ja, maar er zijn hier zulke rare wezens. Ik geloof het de meeste gek zijn als je het mij vraagt. Stel je voor die malotige verpleegster om een temperatuur opnemen. En weet je wat Mrs. Price me vanmiddag vertelde? dat dit huis een soort dependance is van het casino... dat ze hier ook roulette spelen. Dat is zo. Nou, dan hoop ik maar dat het hier eerlijker toe gaat. In het casino speelde ik volgens een systeem... dat ik geleerd had van een Egyptische prinses. Ook had zeker de bank laten springen... als die bandiet er geen trucs op nahielden. Maar vertel eens, jongen... het is hier zo chic. Is die niet vreselijk duur? Ik heb geen zoem meer, ze hebben me alles afgezet. Maak u daar geen zorgen over, ik zal alles wel regelen. Je bent een schat. Zeg, zul je ook voor mijn hondjes laten zorgen? Ach, die lievertjes zullen niet weten waar ik blijf. Moet ik hier lang blijven? Tot u tot rust gekomen bent, moeder. Ik voel me rustig. De laatste tijd hebt u zich dikwijls erg opgeronden. Daarom is het goed dat u een poosje heel kalm leeft. Zou je denken... Zeg, schat, wil je het portret van Johnny op de schoorsteen zetten? Zeker. Zo. En dan nou kan ik de lieve jongen goed zien. Wat ziet hij er kranig uit in zijn uniform, weet je nog? Nou, pas je maar beter op je zoon Hel dan ik op je broer Johnny heb gepast. Als ik hem anders had aangepakt, zou het misschien niet zo treurig met hem geëindigd zijn. Dat was uw schuld niet, moeder. Johnny was als kind al zo vreemd. Ja. Dat is wel zo. Ik heb me nooit over de dood van Johnny heen kunnen zetten... en daarom ging ik spelen in het casino. Vanaf het ogenblik dat je goede vader gestorven was... ben ik mijn stuur kwijtgeraakt. Ach, soms denk ik wel eens dat het, het beter zou zijn geweest als ik hertrouwd was. Ook voor jullie. Jij moet ook niet alleen blijven, Henry. Dat is niet goed. Je moet hertrouwen. O, hoe lang is het nou geleden dat Catherine... Bijna vier jaar. Is dat weer zo lang... Ach, ja, natuurlijk. In het jaar zeventig heb ik haar voor het laatst gezien... toen ik overgekomen was voor het feest van het vijftigjarig bestaan van de mijn. Hoe gaat het met de mijn? Levert hij nog altijd zoveel op? Nog steeds, moeder. Dat is in ieder geval een goed ding. Maar met geld alleen kom je er in het leven niet. Ik mag er wel eens rare vlagen krijgen en dwaze dingen doen... maar ik heb een verstand nog best met elkaar. En daarom zeg ik je nog eens... Ga hertrouwen, Henry. Ga hertrouwen. Wie weet? Wie weet? Dit was het vierde deel van de hoorspelserie De Kopermijn, gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. De rolverdeling was als volgt. Henry Broderick, Paul van der Lek. Catherine, Elsje Scherjon. Tom Callaghan, Frans Somers. Fanny Rose, Faye Elize Elize, Tine Medema. Molly, Nelke Knechtmans. Hal, Gerry Mantel, Kitty, Wieteke van Dort. Een koetsier, Maarten Kaptein. Adeline Price, Emmy lopez diaz En Tim, Jan Verkoeren. Technische verzorging: Leon Dubois en Gerrit Viering. Regie: Dick van Putten.